Morgen vooral zon in het zuiden en oosten van het land. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS. Dit is Bakker van de ANWB. We staan een file door werkzaamheden op de A1 richting Amsterdam. Bij knopen Diemen 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see. Ja, Diana Ross en uh, Sammy Davis Jr., een brand new day. Nou, dat is begonnen en dat. Uh, een uh, spetterend nummer. Ja, om de dag te beginnen wakker ja, Echt uh, En ochtendgymnastiek meteen uh, te doen. Ah, ja. Zeker na gisteravond uh, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, het is. Uh, inderdaad. Ja. ja, het is na de avond tevoren een wonderlijke avond. Voor uh, in ieder geval de voetballiefhebbers uh, onder ons. Ja. Het het het het ja, het het dus ja, dat is zo. Voetbal, ja, ja, ja. De gekte ja, gaat nu losbreken, ben ik bang. Ja. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland, waar het altijd gezellig is in de bar. En waar Gert van Kuik, die komt nog, maar die gaat u met gulle hand een kopje koffie schenken. De redactie. En samenstelling van het programma's in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en uh, Gerry Rutte. De regie en techniek is in handen van Pascal van de Beek en wat later Mark van Dalen. En uh, presentatie, uh, u heeft ons al een beetje gehoord, inclusief onze eerste gast, <laughs> Gerry Rutte.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 De vorige woord, dat was echt een kunst voor het dat we dan ook door doorvragen naar de achterliggende intentie. En dat laten we dan door de adviescommissie doen, de adviescommissie zelf kan. En bij in, in, in deze aanvraag is de vraag altijd van hoe kijk je ernaar? Hier uh, heeft de adviescommissie uh, uiteraard gesproken met de aanvraag en de documentatie achtergelezen. En die heeft gezegd: Nou, dit is een hekwerk. En niet zozeer een kunsthekwerk. Het is wel een hekwerk. Ja. Let op wat ik voor woord ik gebruik. En je, je zou het natuurlijk, want dat is altijd hoe wij naar de wereld kijken. We hebben ons eigen beeld, onze eigen interpretatie. Je zou het ook een kunsthekwerk kunnen noemen. Beide kanten. En de commissie heeft dat helemaal gewogen, doorgevraagd en gezegd, nou de achtergronden zijn in die zin, zoals de commissie het bekijkt, ook neutraler. Dus de commissie heeft gezegd, basis van alle regels die gelden, adviseren wij positief. Nou, en wat wij de vorige keer ook met het vorige besluit hebben uitgewerkt, dus dit is een gebonden beschikking. Het is niet aan de overheid om te zeggen, dat is mooi of niet mooi. Gelukkig is dat niet zo, want dan zouden we namelijk in een hele merkwaardig kunnen ...en dat betekent dat wij dat besluit op die manier ook hebben genomen. Ja, eh... Uh, de mensen uh, niet verstaan thuis. Uh, uh, Ik nieuw uh, Nee hoor.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 Dit, dit, dit heeft, zoals het is getoetst, een hele andere associatie. Daarom zei ik net ook, onze commissie dat het heeft getoetst, die zegt ook het is een hekwerk. En natuurlijk een kunstzinnige vormgeving. Deze interpretatie bestond al een aantal jaren, dat kun je ook terugvinden in de, in de historie en in documentatie.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 En die toetst zowel of de overheid redelijk handelt, maar ook of buren redelijk handelen. Ja, het cynische in dat geval is dat het regime waar we het over hadden, nou juist dat wel deed: te beoordelen of iets kunst was, of het kunst was. kunst. Ja, ja. En dan ga je die En terecht uit. heeft men zich er ook massaal tegen verzet. Ja. Dat is ook echt overal terug te lezen. Dat is natuurlijk terecht.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 Uh, zeggen van ja, je verleent een vergunning. Ja. Maar er, er is meer in de wereld dan alleen maar regels. Ja. Ja. Uh, er wordt nu wat meer gecommuniceerd rondom deze ja. vergunning. Omdat dat is ook wat wij geleerd hebben, ja. dat we hem uh, proactiever ja, hebben, ja. <laughs> hebben ja. met een persbericht de wereld ja, in hebben heel gezet. Heel Heeft het nog uh, invloed gehad dat eigenlijk een uh, ander college nu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 En dat, ik zie hier een, een foto in in dagblad. Of een weekblad. Ja, een dagblad. Dat zijn zo'n beetje de enige foto's die er zijn. Of worden de tekening ook gepubliceerd? Um, nee, is het dat al geplaatst? Een, of wordt, uh, uh, het het uh, is geplaatst volgens ja. mij. Okay. Ik, ben, ik ben nu even aan het, uh, aan het inloggen in mijn hulpmiddels. Voor de luisteraar thuis. Het, het staat er al.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 Uh, ook dat is een woordkeus. Het is wel een kunstzinnige vorm van een hekwerk. Want dat is niet het standaard spijlenhekwerk wat je ziet. Of het kippengaas Dat zijn even mijn woorden. Maar dan weet u wat ik bedoel. Ja. Iconisch kunstwerk, zeggen ze. Is dat zo? Nou, oh. oh. goed. Ja, dat, dat, dat zou niet op mijn associatie gelijk zijn. Maar uh, dat, uh, dat is het mooie. Van, u ziet dat in ieder erin ziet wat, wat, wat bij hem past als woordkeuze. En dat is ook mooi.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 Uitdaging aan. Ik kom terug met een voorstel. En dat we één keer per kwartaal, bijvoorbeeld, dus een half uur. Uh, Even bijpraten. En, en, het kwartaal van de burgemeester. Ja. En ja, uh, meteen hebben we al een titel. <laughs> goed. Dat is goed. Uh, zullen we het uh, voor dit moment er dan bij laten? Prima. Okay. Het spijt mij dat ik woensdag een vergadering heb als het Nederlands elftal de tweede wedstrijd speelt. Ah ja, ja, ja. Oh, wat een. Je oh, oh, oh. <laughs> <U> bent voetballiefhebber. <laughs> nou, ik blijf er. Uh, ik zeg altijd: voor voetbal blijf, zet ik niks om. Nee. Maar als ik enigszins kan, plooi ik het wel.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 Could it be?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 Waarvan we er dan ook nog zelf één zijn. Omdat we zelf de, de bar runnen met vrijwilligers. Ja, ja. Ja. Maar ja, het is een, uh, een nieuwe opstelling. Dus ja. dat is ook best wel heel erg spannend. Ja. Ja. Ja. Ja, en is 16 de max? Of kunnen jullie er nog meer uh, Nou, plaatsen. in deze opstelling was dit wel de max. De max. Ja, ja. ja, absoluut. Nou, het gastersplein staat vol. Uh... Ja, ja en, en je moet op een gegeven moment misschien ook gewoon zeggen van... Uh, ik weet nog na het eerste jaar was dat tegen meteen iedereen uh, laaiend enthousiast. Ja, en je moet ook de, de, de Splein erbij. En, maar dat, dat willen we helemaal dat, niet. Nee, Even het los het van het feit een... dat we vorig jaar nog veel moeite moesten doen. Maar um, het, het moet ook...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 Uh, uiteenlopend van een culinair hoogstaand restaurant als Evies. Tot aan een prachtig en gezellig en heel erg welkomme deelnemer. Als uh, bijvoorbeeld het pannenkoekenhuis. Ja. Ja. Leuk. Ja, ja. ja. ja. ja. Nou ja waarom over. niet? He. Nee, ja, ja, precies. Nee, en, en, en, en we dus, Daarin zijn we selectief. Maar als er meer als... Deelnemers zijn, die, althans mensen die mee willen doen, als dat we plekken hebben, dan wordt er, er gewoon, nou dat is ons één jaar, uh, ja. is dat gebeurd? Ja, ja. Dat we een loten. jaar, twee, drie geleden. Is ik denk al drie, drie jaar geleden. Al. Ja, drie denk jaar. Ik denk ook alweer drie ja. jaar geleden. Ja. Ja, dit jaar waar, hebben we er wel twee op de ja. wachtlijst de staan. Twee. derde jaar. Ja, derde jaar. jaar. Ja. Ja. En we hebben er um, dit jaar wel twee op de wachtlijst staan. Maar die waren net te laat. We hebben echt best wel een harde deadline uh, voor mm -hmm. inschrijven. Mm -hmm. Daar maken we ook geen uitzondering in. Um, als je niet hebt ingeschreven op die datum... Dan heb je weg. Ja. Ja. Of je moet mazzel hebben dat er te weinig inschrijvingen waren op, op ja. de datum van. Dat was in dit jaar niet het geval. Dan waren we precies op het aantal deelnemers wat hier nu staat. En we hebben er nu twee op de wachtlijst staan. En ja. uh, nou ja, als ze volgend jaar allemaal inschrijven op tijd. Ja, dan moeten we loten. Maar wie dan levert. Dat... Nee. Ja. Maar die mensen die op de wachtlijst staan nu, mogen die dan volgend jaar uh, wel meedoen? Of gaat het gewoon? Nee, dat weer... gaat gewoon gekeken worden of er genoeg deelnemers zijn. Zijn er genoeg ja. deelnemers? Dan, uh, houd, dan mogen ze meedoen. Zijn er te veel, dan gaan we loten. En het feit dat je zelf te laat bent geweest dit jaar... Ja, kun je de organisatie niet kwalijk nemen. Ze zijn nee. dan gewoon volgend jaar mee. En als er geloot moet worden... dan ga je in de loting. Het enige wat we toen hebben we gezegd... drie jaar geleden met het loten... als je uitgeloot wordt... omdat je het niet kan plaatsen... dan heb je het jaar daarop... mits je aan andere voorwaarden voldoet. Hè, want dat dan houden we vast. Dan heb je recht om... Ook tussen ja, verschillende Dus oh, okay. eigenlijk ja, antwoord op uw vraag. Ja. Nu niet, want ze waren te laat. Hadden we gelood, dan hadden ze volgend jaar eigenlijk ja. een gegarandeerde plek. Oh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Als je ja, ik zo naar die lijst kijk, is het heel leuk. Inderdaad, uh, je kunt uh, volgerecht, hoofdgerecht. Dat kun je allemaal spreiden over waar je wil. En dan kun je daarna een kaasplankje nemen, koffie drinken. Een borreltje, een borreltje vooraf. Ja. Je kan ja. echt een heel diner ja. samenstellen. Ja, we hebben natuurlijk, heel veel ondernemers hebben natuurlijk zelf ook nog een, een zoet nagerecht uh, ja. op hun menu staan. En daar word ik persoonlijk heel erg vrolijk van.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 Die, die voorwaarden om het te nemen. Omdat als je dan de samenstelling ziet. Er zijn natuurlijk de restaurants in het dorp. Duidelijk. Maar er is ook het strand bij. Ja. Dus het is niet beperkt tot het dorp. Zeker niet. Uh, en er zijn twee. Zal ik heel oneerbiedig zijn. Ex uh, sportkantines. Oftewel twee sportfaciliteit uh, bij. Uh, en dat is iets wat niet zo voor de hand ligt. Het laatste ja, Als je denken. kijkt naar de links. Dat is een volwaardig. Uh,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 Ja. Ja. Ja. ja, en dat zijn ze ook. En dat al, zijn ze, alle bedoel, ze twee, zijn ja. dan toevallig gekoppeld ja, aan een sp sportvak. ik ben niet aangesloten bij beide verenigingen uh, en ik kan daar naar binnen lopen naar binnen. en gaan eten. Het okay. is ja, dus alleen een ja. beetje buiten het dorp, denk ik, dat het ligt. is En dat is de, natuurlijk ook een reden dat zij graag ja, meedoen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, uh, om ze dus een je kind wil graag dat. Daarvoor hebben we Culinair antwoord ooit bedacht. Dat is namelijk om je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 uh, in het centrum gevestigd bent, dan is het een mooie plek om ja, jezelf te profileren. Ja, ja. ja, dat zou ook mijn volgende vraag geweest zijn. Waarom doen, de, waarom doen mensen mee daarmee, ondernemers? Uh, is dat uit uh, ja, profileren, adverteren? Uh, Bekend, ja. Ze zullen ja, zeker de omzet eruit halen. De, ik er denk vooral om, voor, om, om hen te profileren. Ja. Om zichzelf te profileren. Dat ja. is in ieder geval, daar hopen wij, ja. want ja. dat, is de, dat is de basis van het culinaire... Het Kijk. moet een kleine hapje zijn. Ja, ja. Dus je laat je restaurant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 de uh, restaurant geloof ik met, met iets heel anders. Ja, ja nou, dan gaan we wel samen. En toen zeiden we, ja, maar dat, dat, dat kan eigenlijk dat helemaal zegt. niet. En niet. Nee. Uiteindelijk, uh, een van de twee ondernemers heeft dus dat ook zijn eigen plek behouden. Nee. En die zei ook, nee, dat had inderdaad nooit gekund. Dus nee. dat is nee. gewoon niet de insteek. Nee, nee. Nee, en, zeg, en die, die kop hè? Je kan alleen maar met scharrenkoppen ja. kun je, uh, kun je eten. bestellen. Het evenement zeg maar. is gebaseerd ja. op het feit dat je scharrenkoppen koopt ja. bij uh, een aantal kasten die op het terrein staan. Hmm. En daar kun je alleen maar mee betalen. Ja. En de scharrenkop is een euro? 1 euro. Okay. En niet in de voorverkoop, alleen maar nee, op het moment daar. Hè? Uh, het heeft met twee redenen te maken uh, waarom wij het niet in de voorverkoop willen hebben. We hebben ieder jaar iemand die de uh, schare kop de voorkant ont uh, ontwerpt. Nou, ja. Ja. In dit geval zijn we er heel hartstikke trots op dat Hilly Jansen het gedaan heeft. Leuk. Hij ziet er fantastisch ja, uit. Hebben je niks mee meegenomen? Nee, nee, nog geen. Nee, nee, nee we, nee, laten, nee, hem, nee. Nee, we <laughs> laten hem. niet. Hij is nog geheim. Nou, okay. we, kijk, en, uh, dus dat is de eerste reden dat we daar <laughs> een presenteren. En daarnaast is, het, ja, uh, we willen toch ook niet kans hebben dat mensen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 Gepresenteerd wordt die tijdens de opening. Ja. Goed, uh, we gaan een beetje afronden, want Lana heeft loeiende haast. Die heeft de volgende afspraak. <lacht> ik heb al gebeld dat ik later zou komen. Ja, <lacht> uh, een laatste vraag eigenlijk: uh, de vriendenclub. Ja, uh, waarom is die nodig?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 te ontwikkelen nou, ja, ja, ja, precies. Ja, ja oké, okay, want het operationele deel dat wordt betaald uit de deelnemen bedrag wat de nou. restaurants... De, de, de, de, uh, uh, de deelnemers uh, betalen relatief ja? zeer weinig. Ja. Uh, er is Jammer. natuurlijk een grote hoofdsponsor. Dat is het Holland Casino Fonds. Ja. Okay. Uh, daarnaast hebben we een ja. heleboel. Ja, de hele, hele krant boel staat er gewoon mee. Aan de krant. Ja, staan erop, en er ja. ja. zijn, uh, nou, los van het feit dat er een heleboel adverteerders zijn. Ja. Maar er zijn er ook gewoon mensen die echt dingen sponsoren. Ja, dus Als ik gewoon alleen maar naar de Zandvoerse Krant, naar de krant ja, kijk, nou, kijk ja. ja. Die wordt dat volk. Of een heel groot gedeelte ja. gesponsord. Ja. En fantastisch gedaan trouwens. Uh, <laughs> door de Zandvoerse Krant. Ja, uh -huh. dus en, en we hebben heel veel mensen dus inderdaad in Natura. Hè, dus we een korting op de scharrenkop. Uh, um, de enveloppen zijn dit jaar gesponsord. Dus daarin hebben we heel ja, veel ja. dingen. Um, maar ook inderdaad, nou, de adverteers die u hier in de krant ziet, maar ook op de website. We hebben doeken op, op, op het terrein hangen. Um, ja, en, en Eigenlijk de opmerking van ja dat wordt natuurlijk betaald door de ondernemers. Als, als we dat zouden doorrekenen um, nou, naar de werkelijke kosten. Dan denk ik dat wij in Zandvoort weinige ondernemers zouden hebben die mee kunnen doen. Ja. Omdat dat gewoon... Um, dan wordt het veel te Ja, hè, nou, maar, dan is dan het, dan het, het ook niet leuk meer. Hè? Dan is het risico. Kijk, nu is een relatief laag risico om mee te doen. Gelukkig. En dit jaar gaat het er ook naar uitzien dat het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 heel veel geld om ja. mee te doen. Ja. Er wordt wel eens geklaagd over, nou, hè, de onderneming, het is allemaal zo duur daar. Ja, ik begrijp het wel, want ze moeten wel... Ja. om een beetje terug te verdienen. Ja. Ja, nee, ja, en op deze zo. manier kunnen we het voor de ondernemers betaalbaar houden... en dus ook voor de bezoeker. Ja, ja. ja, ja ik, zat al, ik zat al te kijken. Een halve kreeft voor de ik zes uh, schadenkoppen. Ja, is ongelooflijk. Nou, dat, ja. Maar dat is leuk. Dat klinkt goed. Ja, hè? Ja. Ja, en en dat hij is klinkt ook heel goed. is erg lekker. We moeten nog ja, even ja, vragen, ja, ja, de vrienden van Culinair Zandvoort... waar kunnen de mensen zich...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 Doe. Leuk, je je nog, even, wil ik wil nog één ding ja? zeggen. Ja, dat wordt. Culinair Zandvoort kan niet bestaan zonder de ongelooflijk veel vrijwilligers. Ja, ja, ja. Ja. We hebben ja, ongeveer <laughs> zoveel? Nou, ik denk 80. Ja, ja, misschien wel 80 ah, inmiddels. 80 ja, ja. 85 ja. vrijwilligers. Die beginnen eh, vanaf maandag beginnen ze de borden neer te zetten. De, de tentenopbouw helpen ze en dergelijke. Maar ook de kassenbemanning, de schoonmaakploeg. de ja. bar. Nou, indeling naar nou, ja, alles, alles wordt gedaan met vrijwilligers. Ja, ja, maar maar zonder vrijwilligers. Uh, nee, en daar zijn niet, we he? ontzettend blij mee. Ja. En we hebben nog het goede doel dit jaar. O, ja. O, ja. Voor Dat is de zo. mensen die aan het eind van het uh, uh, evenement oh. rondlopen. En denken, ah, ik heb mijn schuilenkoppen. Ze zijn volgend jaar niet meer geldig. Lever ze in. Wij uh, hebben de, de zonnebloemafdeling Zand voor dit jaar als ons goede doel Dat oh, mooi. Ja. Nou. Hartstikke, Hartstikke mooi. Hartstikke goed ook. Goed. Ja. Bedankt, bedankt voor jullie voor de tijd. Dank. Jij. Hartstikke Jij. leuk. Goed. Dank voor jullie Grijgen komst. Dick King. Sunny Afternoon. Nou.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 En uh, er is heel veel talent wat, ook wat in zo'n. Wat voor expositie Ja, is het er is een expositie van cursisten van Mona Adelmeijer. Mm. Oké. Okay. Maar wat, wat kunnen we zien? Schilderijen? Je kan schilderijen... Nee, alleen schilderijen. Oké. Okay. En uh, ja, er zit echt veel talent. Ja. En die hangen daar dus nog uh, deze maand en volgende maand. Oh. Dus voor iedereen is dat toegankelijk om daar uh, te kijken. Ja, en dan, uh, dan hebben we morgen is het vaderdag. En dan is het vaderdag uh, suppen of surfen. Oftewel... Wat is suppen dan? Wat zou suppen zijn? Ja, nee, dat vraag ik me ook af. Dan moeten we er naartoe. Ja, jij, ja, niet. Jij. <laughs> jij niet. <Nee. laughs> nou, en dat is bij de First Wave Surf School. Dat is strandafgang bij tent nummer 13. En dat is van 11 uur s morgens tot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 Ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat je daar dan gaat leren. Maar... Hoe je een cv maakt. Hè? Ja, dus, okay. Er zijn dus best veel mensen die dus nog geen ja, baan kunnen ja, vinden. Maar het is belangrijk ja, dat ja, je ja. toch hè, een, cv, een goede cv kan opstellen. Ja, uh, en de juiste woorden gebruikt. Ja. Niet van die trendy woorden die niemand iets zegt. Nee, zeggen. dat het een beetje eruit, uh, ja, dat je eruit uh, springt. springt ja. Goed, uh, 18 juni uh, hebben we de Red Carpet Bingo...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 Uh, even kijken, dan de 18e hebben we de filmclub Simon van Kolm, uh, dat is in het circus Zandvoort, okay. uiteraard in de bioscoop. En, daar en komt... onze gast komt nu binnen, dus uh, onze... wij stoppen nu met de agenda en gaan daar straks mee verder. Ja, we...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 en het lijkt mij heel slim om een zonstudio te doen, omdat het nog niet... Het is niet de antwoord. Als je er wel gebruik van wil maken, moet je naar Haarlem. Klopt, en toen zei ja. ze van, nou ga het maar eens uitzoeken en alles. Toen heb ik het uitgezocht via de Kamer Verkoophandel en dat soort dergelijk. En toen kwam ik erachter dat het uh, geen uh, feat-verklaring is. Het is gewoon dichtgegaan, het was niet fiat. En toen zei ik van, mama, ik zou dat willen doen. En toen heb mijn moeder me gesteund, financieel gesteund. En toen ben ik, uh, heb ik die stap gezet. hoe, je bent nog heel jong, hè? Ik ben 21. 21. <laughs> ja. Leuk. Uh, oh ja, je woont in Zandvoort, heb ik begrepen? Ondertussen woon ik boven de Zoenstudio. Oh, je woont erboven? Ik oh, woont erboven. Mooi. Ik, uh, ja. We zijn nu zes uh, maanden geleden verhuisd. Ja. We er eerst een kleine pandje ja, het in het begin terug, van he? Altenstraat. Ja. En nu zitten we 100 meter verder naast Café Neuf. En dan zijn we iets uitgebreider met een woning erboven.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 Ja. Ja, ja. Voor de luisteraars in het, uh, de ex-winkel van Balledux. Baller, Balledux, ja. De bekende, bekende De Masselmark. Ja, en daarna de Masselmarkt, Maar voor de oudere Zandvoort is Balledux uh, een begrip. Ja, klopt. Ja. klopt okay, dat pand da, praten we Dat Ik door de burgemeester. enzovoort. Het is een historisch pand. Het is een historisch pand. Helemaal opgeknapt. Ja. En uh, daar ben ik de, de, met dank aan de huurbaars. Ja. Want uh, zelf hebben wij de verbouwing niet betaald. Ja. Uh, mijn vader is helaas overleden. Ja. En uh, op dat moment kon ik de, uh, eigenlijk de verhuizing niet betalen. Ja. En toen heeft de huurbaas gezegd, uh, ik neem de kosten op mijn rekening. Ja, ja want uh, ik ben er vaak langs gelopen. Best wel een aardige tijd aan het verbouwen geweest. Absoluut. Ja. Het ja. ja. was echt nodig, het pand, om een zonnestudio te Absoluut, het maken. was zo uh, heftig. Uh, de steunbalken van het pand, die waren er niet. Okay. Dus als er eenmaal brand had uitgebracht, dan had het hele, hele pand ingestort. Ja. Het, het was echt... Levensgevaarlijk, wat u zegt. Dus, ja. dus uh, de verbouwing is uh, gedaan door de familie Berg. En dat is inderdaad heel uh, professioneel uh, ja. onhandig genomen. Ja. Ja. Hey, en je zit er met je, met je, met je moeder en je, moeder en en je en zus. En je zus okay. Ja, met correct. Met die, drie, die, jullie met z'n drieën werken, jullie in de zaak. Het ja. is dus een familiebedrijf. Het is echt een familiebedrijf. Is dit wat je altijd. Had, of is het gewoon. Nee, het is heel toevallig. Mijn naam is ook Sonny. En ja. als ik mijn naam zeg, dan beginnen mensen ook inderdaad te lachen. Laat van... Uh, mij, het is voorbestemd geweest. Ja, misschien wel. Ja. Dat is heel komisch, inderdaad. Ja, ja eh, hoe spreek je jouw achternaam uit? Valje. Valje. Op oh, Frans. Wij, zou... wij, wij, oh, wij maakten er maar zo niet heel, veel het van. Het is heel pittig. Het ja. is moeilijk. Om het toch nee. maar in Amerikaanse of Engels te houden. Valje. Het is Engels. Dus er zit een apostroof op de E. Oh, Oké, okay. oh. goed. Okay. Nou, duidelijk. Mm. Maar goed, uh, dit had je een paar jaar geleden ook niet gedacht dat je dit zou gaan doen op je 21. Dit had okay, ik, ik nooit verwacht. Ja. Maar, moet je nou verder nog opleidingen hebben of?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 Maar wat was je opleiding trouwens? Mijn opleiding uh, was, uh, ik heb op bij gezeten. Ja. Toen hey. heb ik, uh, uh, ja ja, echt, <laughs> ik word een echt zandvoorder. Ja, ja, ja, ben je <laughs> Toen uh, heb ik uh, uh, Vermeer gedaan. Dat vond ik niet zo heel, uh, detailhandel, dat vond ik niet zo heel uh, geweldig. Toen heb ik de HAVO gedaan. En op de helft van mijn opleiding heb ik gezegd, ik stop ermee en ik ga ondernemer worden. Ja, ja ik wou zeggen, je bent zo in één keer van school ja. naar ondernemer. Ja. Ja. ik heb echt gezien dat ik heb gedaan de detailhandel, op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 Absoluut. Je leert geen vak mee. Je nee. leert over het algemeen heel, de, brede, algemeen brede, de, dingen, de heel brede dingen. En als ik nu terugdenk denk de dingen die ik geleerd heb, nou, dat, dat gebruik je niet. Dat nee, gebruik je nee, niet. Nee, nee, nee, nee. Maar ja, ondernemen eerst ook je administratie bijhouden. Nee. Een, nee, nee. een beetje planning maken absoluut. voor de toekomst. Absoluut, ja, tuurlijk, je de financiële planning. Ja, natuurlijk heb je toch wel een baat bij dan. Absoluut. Hoofdrekening uh, ja, ja. is belangrijk. Dat soort dingen is absoluut nou. belangrijk. Ja, en je moet ook een plannetje voor volgend jaar maken. En wat absoluut, ga ik voor geld erin stoppen? of ga eruit kijken met de Zonnestudio. Het strand ja. is eigenlijk je concurrent. Ja. En je zit op Als het mooi weer is. Nu is het dus mooi weer geweest hè, de laatste tijd. Heb je dan, is het dan, komen er dan minder uh, mensen? Dan, of? Uh, ja, dat gaat, u gaat erom lachen. We hebben een siesta. Oh. En wij zijn van 9 <laughs> tot 12 dan geopend. Van 12 <laughs> ja? tot 6 dicht. Ja. En dan de oh, avond weer is, geopend. Oh, dan is de ja. zon weg. Ik zit ik zelf op het strand. <laughs> <laughs> oh, nou, je bent zo bruin uh, van het strand. Hartstikke <laughs> <laughs> leuk. Nou, dat is Goed. wel heel slim. <laughs> ja.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 Op het moment dat je een handen staat onderneemt. Het is ja, echt het is heel ja, gezellig. Het is ja. gewoon echt een familie. Ja. O, ja. Ja. Uh, het is ja. nooit stil. Uh, je ziet elkaar ochtends tot avonds laat. Ja. Het is echt heel gezellig. Maar over het algemeen is het wel moeilijk. zo is, Tegenover ons was het uh, uh, Grand Café oh, ja. uh, was dicht. Ja. Ja. Ja. Weet je, dat is toch wel heel, heel zonde om te Jammer. zien in Sanford. Ik, ik, ik zou best wel graag willen dat de gemeente daarna ook wel een klein beetje stuurt. Van die huurprijzen We moeten gewoon naar beneden. En een leeg ja. pand, dat kan niet. We moeten met z'n allen Sanford aantrekkelijk maken. Helaas is het iets minder...